Leeleider Corbyn wil meer brandweermensen, het collegegeld voor studenten schrappen en gratis busje vervoer voor jongeren. Toch draaien de Britse verkiezingen van 12 december vooral om de Brexit. Premier Johnson zegt het Brexitakkoord alsnog door het Lagerhuis huis te loodsen. Corbyn wil een nieuw Brexit referendum.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 Er staat inmiddels ruim 120 kilometer file in de regio. Het is vooral druk op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag heb je een kwartier oponthoud tussen Nieuw-Vennep en Dorp En richting Amsterdam ook een kwartier vertraging. Het is daar druk tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat het vast voor de aansluiting met de A10. Vertraging is 10 minuten. En Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is het druk tussen Breukelen en Maarse. Daar heeft het verkeer 20 minuten oponthoud. Verder staat er 5 kilometer file op de A6 Muiden richting Lelystad tussen knooppunt Almere en Lelystad. Daar heb je 10 minuten op onthoud. En op de A9 is het druk van Amstelveen naar Alkmaar tussen Amstelveen en de afrit Haarlem-Zuid een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 C-F-M f m, -M. <laughs> Radio for the whole freaking world to hear all over. Amsterdam's dance What radio. What doing, man? I know I could that shit, I'd be right over there. oh gee, it ain't too late, man. All right, and they come pick you up, man. Some. Yeah. Ain't had no sense in a long time But it's alright, oh, oh yeah Start by telling me just where it, where it hurts Cause I know just how to fix it See I'm talented and gifted I can show you something new that'll Don't give me- And there's only one dance record. them <laughs> go and break the rules break right through that glass ceiling switch lanes let's find another way forget that lies what's good with you yeah we can talk we can love we can play.